6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Als het aan staatssecretaris Steven ligt... kan de rechter criminele jongeren voortaan naar school sturen... in plaats van naar de gevangenis. Steven komt vandaag met een wetsvoorstel. Daarin is geregeld dat draaideurcriminelen en spijbelaars... bij een veroordeling naar school gestuurd kunnen worden... om een diploma te halen. Volgens de staatssecretaris is het de bedoeling... dat de jongeren niet opnieuw de fout ingaan... en dat ze meer kans krijgen op werk zorgverzekeraars stellen zich bij de onderhandelingen over de zorginkoop zo hard op dat de gesprekken dreigen te mislukken. In een brief die in hand is van de NOS schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat de biedingen van sommige verzekeraars zo laag zijn dat de ziekenhuizen er onmogelijk mee kunnen instemmen. De verzekeraars zeggen dat ze scherp moeten inkopen om de premies laag te houden. In het centrum van Enschede heeft brand gewoed in een tapijthal. Vanwege de stinkende rook moesten 19 mensen hun huis uit. Andere mensen moesten ramen en deuren dicht houden. De tapijthal kan volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. Bij de brand in Enschede is niemand gewond geraakt. De Italiaanse premier Letta heeft het ontslag... dat is aangeboden door vijf van zijn ministers geweigerd. De vijf zijn lid van de partij van Silvio Berlusconi. Letta weigert hen te laten gaan en nieuwe verkiezingen uit te schrijven... wat Berlusconi graag zou willen. Vandaag wil Letta in de Italiaanse Senaat... en het Huis van Afgevaardigden vragen om een vertrouwensstemming. De speelfilm Wolf van regisseur Jim Taihutu is de grote kanshebber bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film is acht keer genomineerd, onder meer in de categorieën Beste Acteur en Beste Regie. Boven is het Stil van Nanouk Leopold is vijf keer genomineerd. En ook Borgman van Alex van Warmerdam heeft vijf nominaties. De uitreiking van de Gouden Kalveren is vrijdag. Het weer nog vandaag vrij zonnig. Met in het zuiden wat sluierbewolking. Een stevige Zuidoostenwind. En het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 2 oktober, goedemorgen. Minister Dijsselbloem van Financiën praat vandaag verder met de oppositie over de begroting. Tot nu toe leidt het overleg niet tot groot enthousiasme, eerder tot teleurstelling die Dijsselbloem dan weer begrijpt. U hoort zo de reacties op de kabinetsvoorstellen. En we praten erover met Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Carola Schouten. Dan naar Italië, waar de regering de oppositie niet nodig heeft om ruzie te maken. Rob Soutberg in Rome heeft zo het laatste nieuws over de politieke crisis. Van Wessel de Jong in Washington hoort u hoe het de Amerikanen gaat onder de shutdown. En de staatssecretaris Steven van Justitie wil dat de rechter... ...jongeren ook kan verplichten weer naar school te gaan. Nu hoort Teven straks. En we praten erover door met de bedenker van deze regeling... ...PVDA-Kamerlid Ahmed Makouche. We beschouwen Ajax, AC Milan en de penalty na. De kinderboekenweek is begonnen. En Jeroen Schutwijzer probeert oudere werknemers aan een baan te helpen. Want ruim 100.000 55-plussers zitten op dit moment thuis zonder werk. En dat aantal groeit heel snel. Daarom komt uitkeringsinstantie UWV vanochtend met een actieplan. Speciaal voor deze doelgroep. Muziek hebben we ook vanochtend in het NOS Radio 1 journaal. Om te beginnen van Sarah Burrells. Head Minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Jonge draaideurcriminelen moeten niet meer naar de gevangenis... maar naar school worden gestuurd. staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris... Steven van Justitie vandaag presenteert. De criminelen en spijbelaars van 12 tot 23 jaar... worden dan zo gedwongen een diploma te halen. Het gaat dan natuurlijk niet om de echt zware jongens, zegt Teven. Winkeldiefstal, jongeren die herhaling winkeldiefstallen plegen, die vandalisme uh, spullen vernielen en dat ook bij herhaling hebben gedaan. Daarvoor zoeken wij dus de mogelijkheid om te zeggen, nou wij willen echt deze mensen, deze jongeren een nieuwe kans geven en daarom deze maatregel. En deze straf is bepaald niet vrijblijvend. Als de jongere niet naar school gaat of zich niet aan de afspraken houdt, moet hij alsnog de cellen. Vandaag gaan de gesprekken tussen de oppositie en minister Dijsselbloem verder. Partijen proberen overeenstemming te bereiken over de begroting van volgend jaar. Maar vooralsnog wil het overleg niet echt vlotten. En dat is jammer, vindt GroenLinks, CDA, D66. Het kabinet maakt nog steeds geen keuze. Ik ben blij dat het kabinet in ieder geval wil praten over vergroening. Maar er zullen nog echt veel verder in moeten gaan. Ik wil GroenLinks hier stappen inzetten. Nou ja, ik heb nog steeds niet het gevoel... dat er echt een, uh, een serieuze beweging wordt gemaakt... naar echte lastenverlichting. Ik heb dat ook duidelijk laten weten. De tijd dringt wel. En ik heb niet echt het gevoel dat er een uh, urgentie is. Dijsselboem begrijpt dat de oppositie teleurgesteld is... maar benadrukt dat dit wel een serieuze zaak is. Het is geen spel. Het is buitengewoon serieus. Het gaat ook over grote belangen en grote bedragen. Um, maar als ik oppositie was, zou ik ook zeggen... het is niet genoeg. Uh, dus dat vind ik ook begrijpelijk. En op onderdelen... Dus er is ook echt ruimte om verder te praten. Uh, er is geen bod van het kabinet, dus er is ook geen eindbot van het kabinet. En de minister praat vandaag dus afzonderlijk verder met de financiële specialisten van de oppositiepartij. Er komt een commissie in de Eerste Kamer die onderzoek gaat doen naar de eigen regels van integriteit. Deze zomer was er kritiek van de Raad van Europa dat er te weinig regels zijn voor Nederlandse Kamerleden over nevenfuncties, over giften en contacten met lobbyisten. En daarom kan onderzoek geen kwaad, zegt pvda fractievoorzitter Marleen Bart. Je ligt onder het vergrootglas. En als je onder het vergrootglas ligt, is het volgens mij wel goed om je eigen huishouding goed op orde te hebben. Dus in die zin is er alle reden om juist nu extra aandacht te besteden aan de aanbevelingen van de Raad van Europa. En de commissie komt al binnen enkele weken met conclusies. In Italië wordt het een spannende dag van premier Letta. Het parlement gaat stemmen over het vertrouwen in zijn regering. En als de premier geen vertrouwen krijgt, dan komen er mogelijk nieuwe verkiezingen. Maar 40 senatoren van de partij, van oud-premier Berlusconi... hebben gezegd dat zij voor Letta zullen stemmen. En dat gaat dan in tegen de wil van Berlusconi. Volgens onze correspondent Rob Zoutberg is dat opvallend. Daar zijn dan toch ineens 40 senatoren... die nu happen naar de baas, zou ik bijna zeggen. En hebben aangekondigd... wij gaan ons vertrouwen in Letta uitspreken. En dat is heel opmerkelijk, want dat rechtse blok... is altijd zo'n mooie eenheid geweest onder Berlusconi. Maar er zitten flinke scheuren nu in. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek is gegaan naar Spinder van Simon van der Geest. Spinder is een samentrekking van spin en vlinder en gaat over de strijd tussen twee broers. Van der Geest is erg blij met de waardering voor zijn boek. Het gaat erom wat de kinderen ervan vinden en, en ik krijg heel veel reacties van kinderen terug van echt het is mijn lievelingsboek. en Er was een jongen en die zei ja ik mocht geen spreekbeurt doen over Spinder want ik had er al eentje gedaan. Maar toen heb ik een spreekbeurt gehouden over insecten. En alle plaatjes en alle tekeningen waarop maakt het boek. Goed, we werpen een eerste blik in de kranten. De Telegraaf opent ook over het, met het overleg tussen kabinet en oppositie. Voorzetjes, coalitie, vergeefs, is de kop over het artikel. Oppositie en coalitie zijn geen stap verder gekomen... tijdens de gesprekken over aanpassing van de kabinetsplannen. voor Komend jaar gros lijst aan alternatieve voorstellen... die de minister, Dijsselbloem, papier zetten... is voor de oppositie teleurstellend. Nou, en ondertussen probeert Jetta Kleinsma... Uh, nieuwe pensioenakkoord voor elkaar te boksen. Kleinsma kiest voor één pensioenforum, schrijft het FD. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt minder rigoureus gewijzigd dan eerder gepland. Kleinsma van uh, sociale zaken, staatssecretaris, houdt het toch op één pensioenregel. Dat is duidelijker voor uh, iedereen. Goedkoper ook in de uitvoering. Ze maakt hiermee vlak voor de eindstreep een flinke zwaai volgens het FD. Ze wil het wetsvoorstel voor de kerst naar de Tweede Kamer sturen. Voor de staatssecretaris Steven van Justitie net al even... over het weer naar school sturen van jonge criminelen. Ook de Volkskrant opent met een dergelijk verhaal. Gevangenis milder voor jongeren. Stille revolutie is er in de jeugddetentie gaande. En het gaat in tegen de tijdgeest. Opvoeden in plaats van repressie. Jeugdgevangenissen leggen de nadruk op het heropvoeden van opgesloten jongeren. Gebruik van minder repressie. Um, ze krijgen meer onderwijs. Mogelijk zelfs onder toezicht zouden ze een jointje kunnen roken of een biertje drinken. Als ze buiten de inrichting worden voorbereid op hun vrijlating. Aldus de Krant. Dan nog even naar het AD. Um, Dierenpolitie Succes is daar de kop. Maar het grootste deel van de voorpagina is gewijd aan de ophef... die is ontstaan over die advertentie van Bart Smit, de speelgoedwinkel. Waar heeft 40 jaar emancipatie ons gebracht? En dan zien we de advertentie met uh, vier. Meisjes, uh, een meisje heeft een schoonmaaksetje, speelgoedschoonmaaksetje. Het andere meisje heeft een speelgoedstofzuiger uh, met een speelgoed stoffer en blik. Uh, een andere meisje heeft een uh, speelgoed speelgoedschoonmaakkarretje. Queenie Home heet het. Zo goed zijn als mama, dat wil je ook. Dat dus de advertentie van Bart Smit. En dan nog even naar Spits. Want die maakt melding van een, een nieuw fenomeen. Een wildgroei aan tattoofeestjes. Vanaf eh, 1,5. Worden tattoomachientjes op al, tal van internetsites aangeboden. Volgens eh, tattoo-artiest eh, uh, Schifmacher vinden deze machientjes vooral een aftrek onder jongeren. Ze nemen die apparaatjes dan vervolgens mee naar feestjes. Oh, Waar tussen het drinken van een biertje en het roken van een sigaretje ook nog even een tattoo wordt gezet. Ja, is leuk voor later. Ja, zeer, zeer, zeer professioneel zal dat eruit gaan zien. Het NOS Radio 1 Journaal Verslaggevers. Correspondenten, reportages en interviews. That lion's mouth, like a jaw Snapshot shut, to keep them apart. If that jaw got broke, broken. it would be the start. I'm hearing. about the foreign aid, They'd do better to change, the terms of the trade, there's more tanks than food, in the argument, it looks like Moscow got it wrong again. Radio Afrika was dat. gaan naar Jeroen Schutijzer. We hoorden hem al eerder vanochtend. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Ja, het gaat over oudere uh, werklozen, hè? werknemers die wat ouder zijn. Ouder dan 55 jaar. En kom dan nog maar eens aan een baan. Er zijn ja. oplossingen voor, die heb jij vanochtend? Dat, nou, ja, dat hopen uh, we. Dat hopen dat we, hopen er, wordt we vanochtend, <laughs> er wordt in ieder geval een, uh, een banenplan, een actieplan gepresenteerd... straks door het uh, UWV... Want er zijn op dit moment 100.000 werklozen van 55 jaar en ouder. En in de afgelopen anderhalf jaar zijn er zo'n 23.000 bijgekomen. Dus het aantal loopt heel snel op. Dus ja, er moet iets gebeuren. En dat gaan we strakjes horen van het UWV. Ik sta nu in Amstelveen voor een flat. Want daar woont Veronica de Vries. Daar gaan we zo naartoe. Maar in april was ik... In Utrecht bij een banenbeurs. Speciaal voor ouderen. En daar kwam ik wat strijdbare mensen tegen. Dat ik uh, geen baan kan vinden, dat vind ik gewoon schandalig. Schandalig vind ik dat. Want ik ben niet te oud. Ik ben nog hartstikke jong. 55 en ik bruis van energie. Dat ziet u toch of niet? Ik heb er nog echt zin in. U bent te duur, u bent niet flexibel. Juist, Misschien ik... wel een beetje lastig, ik, te mondig. Ik, ja, oké, okay, dat ben je te mondig, ja. Ze kunnen je niet meer dwingen, ze kunnen je niet meer in bochten draaien waar ze willen. Die Hongaren en die Polen, die kunnen ze nog zetten naar hun hand. Als een uh, vullersbak aan de kant te zet. Ja, zo voelt dat. Heel erg uh, sneu. Ja, hoe hou je de moed erin? In je eigen blijven geloven. In jezelf blijven geloven. Ja, ja je hoort de verbijsteringen van die man. Ja. En uh, ik zou eigenlijk wel eens willen weten... of hij nu een half jaar later inmiddels een uh, baan heeft. Veronica de Vries... Bij haar sta ik hier bijna voor de deur. Zij was ook verbijsterd in december vorig jaar. Het kan toch niet waar zijn dat mij dit overkomt. Ze werd na twintig jaar, ze was directeur van de afdeling communicatie... bij een groot verfconcern, werd ze zo op straat gezet. Ja, en 61 brieven later zijn we vandaag hier. Uh, ze heeft geen werk, ze vindt dat actieplan natuurlijk prima... En zometeen Marcel ga ik eens even aanbellen op dit tijdstip. Ik zie wel daar licht branden op de vierde verdieping volgens mij. Dus ik denk dat ze al wakker is. Ja. En dan gaan we haar verhaal horen. Nou goed, in staat te trappelen van enthousiasme... want die wil natuurlijk ook weer aan het werk. Jeroen Schutijzer, we gaan hem volgen... vanochtend op zoek naar werk voor oudere werknemers. Ja, waar ze niet aan het werk zijn... Uh, in ieder geval bij de overheid, dat is in Amerika... zal de shutdown een paar dagen... Of een paar weken duren zo'n 800.000 ambtenaren... in de Verenigde Staten verkeren in onzekerheid. Gisteren werd het grootste deel van de Amerikaanse overheid gesloten... omdat de begroting nog niet rond is. Wessel de Jong sprak met verschillende ambtenaren... die geen idee hebben waar ze aan toe zijn. Ik hoop dat het op het einde van de dag of op het einde van de week wordt gedaan. Dat is heel optimistisch, denk ik. Ja, yeah, wel... I'm thinking about money watch. <laughs> um, I don't know. They seem to think it'll like it'll just go through the end of the week. Who knows though? Last time it was. Just a week. Yeah. I mean I'm confident they'll wrap things up and get some sort of deal in Een week or two after they've, you know. A week gone. or two, that's still a long time. Well, I'm hoping it won't last longer than that. Wandel hier rond tussen allerlei ministeries in het centrum van Washington bij het Metrostation Gallery Place. En de ambtenaren die pik je er zo uit. Die hebben namelijk allemaal zo'n creditcard aan hun riem hangen. Waarmee ze binnen kunnen. Oh man, alright, I'll see ya. Ambtenaren gewoon midden op straat staan ze te discussiëren. Are you affected by the shutdown? We are we're all affected by the shutdown. The shutdown or the shutdown? The shutdown and the showdown. I have to come in for a little while and then I go home. Ik moet nu eventjes naar mijn werk en ga dan weer weg. Wat, wat gaat u nu doen op uw werk? I'm going in to check in with my supervisor. Ik Ga eventjes met mijn chef praten. Wat vindt u ervan wat er allemaal gebeurt? It is what it is. Dat is Amerikaans voor het zal me wat. Een dame van de jaren 50 met een grote witte Raven op de neus. Well, hopefully the shutdown will end soon and I can go back to work. Een jurist van het ministerie hier. Ik hoop dat het niet te lang duurt allemaal. I'll lose some some income. I mean, I've got some savings against things like this. As long as the shutdown doesn't, you know, go for longer than a week or two, I should be all ik schiet er financieel wel bij in. Ik heb wel spaargeld, maar het moet niet te lang duren. Als het meer dan twee weken duurt, dan kom ik in de problemen. Moet mijn studieschuld ook nog aflossen. Dus uh, dan ga ik maar wat juridisch uitzendwerk doen. I think it reflects. A sad state of operation. Het geeft goed aan hoe treurig onze politiek eraan toe is. It shows poorly on the state of the United States as a whole. Zo staat de VS toch wel erg te kijken als heel inefficiënt. Shutdown, it, it just... Dit is misschien wel de grootste attractie hier in Washington de grootste toeristische attractie: het Smithsonian, het National Air and Space Museum. Duizenden bezoekers per dag. Hier binnen staat bijvoorbeeld de Apollo. En er zit een briefje op de deur. All Smithsonian museums and the National Zoo are closed today. Klein jongetje hier, spreek mij aan. Yeah, what do you have to say? Um, I'm just wanting to say that I'm an eighth grader from Florida, and I came all the way here to our nation's capital to see all the sites. Monuments and the museums. Yeah, and they're all shut down. And normally I'm proud to be an American, but today the capital is all shut down. I'm like. Ik ben helemaal uit Florida naar Washington gekomen... om alle monumenten te bekijken, om de musea te bekijken. En dat kan nou niet. Meestal ben ik trots om een Amerikaan te zijn, maar nu toch niet. Is it going to affect your business, uh, the shutdown? Yes, now it's a decline and nobody comes out. I should now too. <laughs> Aziatische man hier bij het museum met een kar met ijsjes en hot dogs. Ik hoop maar dat het snel weer open gaat, zegt hij. To today is empty. Nothing, I go home. Twee Afro-Amerikaanse dames komen uit het ministerie naar buiten. In general, what do you think of the whole situation? It's ridiculous. Obama being punished because he's black. and he was selected. That's my honest opinion. There's a racial component to it. Racial, racial, racial. Obama wordt tegengewerkt omdat hij zwart is, denken deze dames. Obama zelf zal je dat natuurlijk nooit horen zeggen. Nou jong was dat. Vanuit Washington... waar de ambtenaren dus even met de duimen aan het draaien zijn. Voorlopig, in ieder geval voor een week en misschien wel twee. Het is half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er komen toch niet twee aparte pensioensystemen. Maar maar één pensioenstelsel voor iedereen. Heeft staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken besloten. Dat nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de pensioenen op peil blijven... en de premies niet al te hoog worden. De staatssecretaris legt het uit. Ik heb een, uh, een rondje gemaakt uh, van de zomer. Een consultatierondje. Onder iedereen die maar iets van pensioenen weet. En ook zo de mensen die... Uh, nee, wij zijn allemaal van pensioenen. Maar de, uh, de werkgevers, de werknemers... Uh, de uh, verzekeraars, de, um, uh, de wetenschappers... de jongeren, de ouderen... iedereen zegt, doe me nou lol. en Maak nou één kader. Dus... Um, ja, daar, daar kies ik voor. Wat betekent dat? Mogen die pensioenfondsen nog wel speculeren of juist iets minder? Nou, we gaan niet voor niets een kader maken. Dus we willen echt um, proberen om nou al die fluctuaties in de pensioenen... dus uh, het afstempelen en het niet indexeren... Uh, ja, dat willen we nou eens wat gematigder maken. Want mensen moeten wel echt staat kunnen maken op hun pensioen. En uh, je ziet dat mensen die nu voor het pensioen betalen... Hè, de premiebetalers, de jongeren... en mensen die van het pensioen genieten, uh, dus de pensioengerechtigden... Ja, die kijken natuurlijk allemaal een beetje van... oh jongens, wat gebeurt er met onze oude dagsvoorziening? Nou, en daar willen we uh, echt een goed kader voor bieden. Maar hoe veilig is mijn pensioen nog? Nou, uh, we hebben in Nederland een hartstikke goed pensioenstelsel. Want we hebben natuurlijk de AOW, die is van ons allemaal. Daar gaan we ook met z'n allen over, zou je kunnen zeggen. En daar bouwen we bovenop het pensioen. En dat doen we uh, vanuit ons arbeidscontract... Hè, met werkgevers en werknemers. En de overheid, ja, die, die kijkt over schouders mee... om te zorgen dat dingen niet uit de pas gaan lopen. Waarom uh, kiest u nu toch voor één systeem? Nou ja, uh, oorspronkelijk was het zo dat um, er gedacht werd over het oude systeem en een nieuw systeem ernaast. En ik denk dat het beter is voor ons allemaal... ook voor de doorzichtigheid van ons pensioenstelsel... dat we gewoon voor één kader kiezen... en niet voor heel veel verschillende opties. Dat was te ingewikkeld. Nou ja, ik, ik denk dat aan het eind van de rit we er gewoon blij mee zijn dat je staat kunt maken op één uh, setting. En dat je niet uh, ja, steeds moet bedenken, oh uh, ja, in welk kader zit ik nou precies. Ja, D66, het CDA willen dit ook graag. Daar wilt u ook een deal mee sluiten. Nou ja, aan het eind van de rit. Ik ga nu natuurlijk een wet maken, hè, want zo gaat dat. Dus die, die wet wil ik graag presenteren voor uh, de kerstvakantie. Uh, en dan uh, gaan we natuurlijk kijken wie die wet allemaal willen steunen. Maar één ding staat als een paal boven water. En dat vind ik ook hartstikke mooi. Dat uh, van links naar rechts iedereen in Nederland zegt... onze oude dagsvoorziening ja, die moet goed geschraagd worden. En we moeten ervoor zorgen dat iedereen daar vertrouwen in kan blijven hebben. Gaan de premies niet extra omhoog doordat er nu één systeem komt? Uh, nou, we gaan nu dat ene systeem natuurlijk heel goed uh, doorrekenen. Maar uh, in eerste aanleg lijkt het erop dat de premies gewoon net zo uh, blijven als we oorspronkelijk met de twee systemen hadden bedacht. Ja, dan hebben we natuurlijk gehoord dat de pensioenpremies omlaag zouden moeten gaan als koopkracht in Puls. Gaat het daar nog van komen? Nou ja, dat, dat uh, uh, blijkt zo te zijn dat uh, ook met dit kader uh, die verlaging van de premies aan het eind van de rit aan de orde is. Nu wordt er gezegd, in 2015 gaat misschien de premie wel met 14% omhoog. Ja, dit is geënt op uh, de oude situatie. Hè? Dus datgene wat we in eerste aanleg voorlegden in de consultatieronde. En het is niet geënt op datgene wat er nu uitkomt. Dat was bangmakerij. Nou ja, dat is ook weer zo'n woord, meneer Blok. We gaan echt ordentelijk nu alles goed uitzoeken. Dat doe ik ook heel graag met de hele pensioenwereld. Uh, dus ook met diegene die oorspronkelijk eigenlijk liever een ander idee hadden gehad. Want we moeten er gewoon een hele mooie wet van maken... zodat ons pensioenstelsel stevig overeind blijft staan. Al dus, staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken... en meneer Bloks, die sprak met haar. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. In de Arena moesten de supporters bij Ajax AC Milan lang wachten op spektakel. Want toen dat eenmaal kwam, barsten het ook goed los. Het werd 1-1. En dat gebeurde in de laatste minuten van de wedstrijd. Van de Hoor komt die met de baan. Dat er een, want nu is Denswil. Denswil komt Ajax in de slotminuut op 1-0. Wat een sensationeel slot van deze wedstrijd. Denswil doet het hoog. En Denswil doet het sterk. En Denswil kopt die bal met een noodgang. Maar ook met gevoel voor de juiste richting. Langs Christen. Jan Abiati. Matri positie. Balotelli gaat liggen in het strafgebied. Hij geeft hem. Hij geeft een penalty. Ja, omdat Van de Hoorn hem. Balotelli zou hebben weggetrokken. Dat zal toch niet waar zijn zeker. Ja. Dit is een overtreding van Balotelli. Die Van de Hoorn naar de grond trekt in plaats van andersom. Dit is een schandaal. Deze beslissing van deze scheidsrechter uit Zweden... Daarom van Balotelli, hij schiet en hij schiet hem erin. Hij schiet hem de voor nog in ook. Wat is het toch ook? Een boef. En ja, knap natuurlijk dat hij het doet. Het is mooi voor hem. Maar het is een schande dat dit gebeurt. Sensatie dus in de slotfase. Een van de hoofdrolspelers, maar ik van de horen, nu hoorde het. Was zeer boos over de strafschop die werd gegeven na zijn vermeende overtreding. Ja, in principe hou ik hem van me af. Ja. Ik kijk naar hem, ik voel hem. En hij duwt me naar beneden. Ja, ik, ik, ik hou hem eigenlijk niet eens vast. Hè. Het is te heel licht. Maar hij trekt me hele zin. en dat voel ik. Ik voel gewoon dat hij me naar beneden trekt. Ja, het was dus andersom, zegt Van der Hoorn. Ook Ajax-trainer Frank de Boer was niet te spreken over de beslissing van de scheidsrechter. Toch was de uitslag wel terecht volgens het trainer. Oh, daar ben ik van overtuigd dat het 1-1 een terechte uitslag is. Alleen, dat geldt vaak niet in, het voetbal, in, uh, in de wet van het voetbal. Je, je moet... Een scheidsrechter moet op dat moment de beslissing nemen. Ja, ik vind het gewoon een, een judo-vorm, uh, volgens mij, wat uh, Balotelli doet. Volgens mij een epon, volgens mij. Ja, er staat nog een vijfde official staat voor zijn neus, volgens mij. Ja, kijk eens, uh, misschien had hij daarvoor een keer een penalty, maar dit was zeker geen penalty. Lippon voor Ballotelli. Ajax staat nu derde met één punt naar twee wedstrijden. Het heeft de Celtic nog onder zich. Want de Schotten verloren gisteravond met 1-0 van Barcelona. De Celtic speelde Virgil van Dijk 90 minuten mee. De Celtic hield ook lang stand, maar stond uiteindelijk toch met lege handen. Ze hebben genoeg kwaliteit en uh, genoeg spelers die uh, het schil konden maken. Maar goed, uh, we stonden defensief uh, gewoon heel goed. En uh, Je ziet wel dat ze we op middenveld natuurlijk echt onwijs veel kwaliteit hebben. Goed, uh, wat ik al zeg, Er was niets, uh, niets aan de hand tot aan die goal. En het is jammer dat het zo, uh, zo is geëindigd. Overige wedstrijden in de Champions League... werden gisteren gezien door verslaggever Frank Wielaert. Hij praat u bij over de hoogtepunten... Groep F natuurlijk een van de mooiste pools in deze Champions League. Arsenal-Napoli 2-0 voor Arsenal. Dat houdt de volle winst uit twee wedstrijden. Gaat aan kop in die groep. Dortmund verloor zijn eerste wedstrijd van Napoli. Maar wint van Olympique Marseille met 3-0. En nestelt zich dus op plek 2. Napoli en Marseille volgen in groep F. Schalke won bij Basel. En heeft ook de volle winst uit twee wedstrijden. Chelsea moest winnen bij Steaua. De mannen van Mourinho deden dat. Wonnen met 4-0 en staan nu tweede... In groep en melden zich dus daar ook in de kop van de ranglijst... en blijven dus goed meedoen in de Champions League. Groep G, Porto, Atletico de Madrid. De ploeg die in Spanje zo lekker draait, Atletico de Madrid... won in Porto na een 1-0 achterstand met 2-1. En zij gaan met de volle winst uit twee wedstrijden aan kop... gevolgd door Porto, Austria-Wien en Zenit. En tenslotte wat opviel. Veel goals, 16 in deze uh, acht wedstrijden. Negen daarvan uit standaard situaties. Dat is uh, meer dan... Vijf en dus heel veel. En de Argentijnse tennisser David Nalbandian stopt aan het eind van het jaar met tennissen. Voormalig nummer drie van de wereld heeft te veel last van aanhoudende blessures. Nalbandian is 31 en speelt op 23 november zijn laatste wedstrijd. Dat doet hij dan tegen Rafael Nadal. Nalbandian stond één keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. Op Wimbledon was dat. Toen was Leighton Hewitt in 2002 te sterk. Zo dadelijk praten we met een republikein, een Nederlandse republikein... over de gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid. Dit is Radio 1. U is naar het NOS Journaal. Dorold Megens, Goedemorgen. Goedemorgen. Als het aan staatssecretaris Teven ligt... dan kan de rechter criminele jongeren voortaan naar school sturen... in plaats van naar de gevangenis. Teven komt vandaag met een wetsvoorstel en daarin is geregeld... dat draaideurcriminelen en spijbelaars bij een veroordeling... naar school gestuurd kunnen worden om een diploma te halen.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 En de Italiaanse premier Letta vraagt de Senaat en het Huis van Afgevaardigden vandaag om een vertrouwensstemming. Vijf ministers uit de partij van Silvio Berlusconi hadden Letta hun ontslag aangeboden... om hem zo te dwingen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar de premier heeft het ontslag geweigerd. Het weer nog vandaag vrij zonnig met in het zuiden wat sluierbewolking. Het wordt 14 tot 16 graden bij een stevige oosten tot zuidoostenwind. En we kijken hoe het is op de weg vanochtend, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Nou, ze staan alweer in de file op de A7, hoorn richting Zandam. Aard, elke ochtend, hè? Ja, die, die open het bal noemen we het altijd uh, tussen afrit Averhoorde en Weidewormen zo'n 6 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort, bij Rotterdam-Sjaardos 2 kilometer. Goed, dankjewel Jolande. We spreken je zo dadelijk weer. En straks het opvallende debuut van turner Casimir Schmit... op het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen. En we kijken of de renovatie van het grafmonument... van Maarten Harbert zo tromp in Delft goed is gelukt. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huizendag.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 Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is dag twee van de shutdown in de Verenigde Staten. En ook vandaag zullen onder meer musea, natuurparken... en polyklinieken van ziekenhuizen gesloten zijn. Zo'n 800.000 ambtenaren zullen niet op hun werk verschijnen. Allemaal omdat het de politiek konkelt... en de geldkraan van de federale overheid gedeeltelijk is dichtgedraaid. Over hoe Amerika in deze situatie is beland... gaan we praten met Michel van der Hoek. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Minnesota... en overtuigd republikein. Meneer van der Hoek, goedenavond voor u. Ja, voor mij is het inderdaad nog dinsdag. Goedemorgen voor jullie. Hoe is het op het ogenblik bij u? Hoe is volgens u uh, uw land in deze situatie terechtgekomen? Uh, het is een hele lange strijd. Uh, zeker sinds uh, sinds het aantreden van Obama is er uh, in 2009... is er flink wat oneenigheid ontstaan tussen de twee partijen. Vooral ook omdat uh, natuurlijk in de eerste twee jaar van, uh, van de, de ambtstermijn van de president de Democraten uh, zowel het huis als het de Senaat bezaten. En er is nogal wat wetgeving langs de republikeinen gejaagd waar men uh, nu met wat. Uh, betere kansen uh, toch uh, nog over verder wil praten. En dat is eigenlijk aan de, de wortel van het probleem nu. Mm, hier overheerst toch het beeld dat de schuld ligt bij de Republikeinen. Dan met name de uiterste rechterflank van de partij, de Tea Party... die niets wil hebben van overheidsinmenging... en zeker niet van Obamacare en op deze manier... Um, ja, de begroting als wapen gebruikt om dat alsnog te voorkomen. Uh, denkt u daar ook zo over? Nee, hè? dat idee krijgen we niet. Ja, zou het u verbazen als ik zeg... dat ik daar toch een wat genuanceerder blik op heb? Ja, nee, helemaal niet. Nee. Uh, ik ik zou gewoon eerlijk zijn. Ik denk wel dat er fouten aan beide kanten liggen. Dat is heel duidelijk. Ik denk dat er bepaalde fracties binnen, binnen beide partijen... de hakken flink in het zand hebben geslagen. Maar uh, om nou te zeggen dat het alleen maar aan de, de halsdaggigheid... van de Republikeinen ligt, uh, dat is wel een beetje erg makkelijk. Natuurlijk, ze doen alles wat ze kunnen... om in een minderheidspositie zoveel mogelijk uh, invloed te hebben. Dat is heel erg duidelijk. Maar als je nou kijkt na naar de laatste dagen, dus de aanloop naar deze shutdown... naar het sluiten van de regering van de federale overheid... dan zie je dat de Republikeinen toch uh, gaandeweg steeds meer hebben toegegeven. En op het laatste moment, dus dat laatste voorstel wat dus is afgewezen... Dat, uh, daar, daarin zaten, zat niet meer uh, de voorstelling dat men het geld van Obamacare zou dichtdraaien. Er zaten met twee provisies in over Obamacare. Namelijk dat men het, uh, de verzekeringsplicht voor individuelen, voor consumenten... een jaar zou uitstellen. Ja. En dat men ook parlementariërs niet meer... Uh, zouden uh, zou uitsluiten van de verplichtingen van Obamacare. Dat waren de enige twee. Dus dat is flink wat toegegeven voor de Republikeinen. En geen enkele democraten in de Senaat heeft daarvoor gestemd. En nou ja, toen goed, ging de regering dicht. Dat is ook dus wat Obama is, zegt. Ja. Ik, ik laat me niet chanteren over Obamacare. Wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is wat makkelijk gezegd. Die twee, die twee uh, dingen die ik net genoemd heb... Uh, worden door meer dan 80% van de Amerikanen gesteund. Met andere woorden, de democraten staan nu... ideologisch tegen 80% of meer van de Amerikanen. Leg dat maar eens uit. Nou goed, dat, dat, daar gaat het dus in principe mm -hmm. over. Maar meneer van der Hoek, denkt u nou niet... Um, dat dit wel erg veel uh, boze reacties gaat opleveren? Dat, dat de Republikeinen ook een beetje uh, gegijzeld wordt... door de eigen politiek, want... Dit levert natuurlijk weinig vrienden op. Het is, maar, het is een, beetje, een beetje afzien. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Dat is van tevoren wel, uh, wel vaak gezegd. Ik ben zelf ben ook geen voorstander van, van, de, van deze, van deze uh, gang van zaken. Want het is wel een zwaar Ik, middel, hè? Het, het is een zwaar middel, ja. En ik denk eigenlijk dat in dit, uh, over dit punt... dat op dit moment de democraten veel betere kaarten hebben... dat de troefkaart momenteel bij de president en zijn partij liggen... er komt een veel belangrijker moment aan over twee weken... als Amerika het schuldenplafond bereikt. Dat is een veel belangrijker punt. En Daar wil, daar wil Obama waarschijnlijk meer over onderhandelen... dan over dit punt. En hoe staan de Republikeinen daarin? Want denkt u dat ze zover zouden willen gaan om um, met het imago um, en de kredietwaardigheid van Amerika te spelen? Absoluut niet. En daarom hebben ze bij die onderhandelingen veel betere kaart. Omdat allebei de partijen weten dat ze daarover iets moeten bereiken. Ja, precies. En dan zullen beide bereid zijn om water bij de wijn te doen? Ik denk het wel. Uh, eerder vandaag uh, heb ik, had ik al met iemand gesproken van de NOS... en die vroeg, nou, wat denk je over, uh, over hoe lang gaat dit duren? En ik dacht van, nou, dit kan niet lang duren. Want ik denk dat de republikeinen wel snel zullen toegeven... omdat ze denken aan, aan dit schuldenplafond. Mm. Vandaag, vanavond, heb ik toch meer gelezen... dat het dat er meer op lijkt dat dit een langdurige sluiting gaat betekenen. En dat men uh, gaat onderhandelen tot, gedurende de komende twee weken... om dan rond de 16e oktober met één groot compromis te komen. Vlak voor, ik, daar, vlak voor, dan, voor het schuldenplafond bereikt is, dus namelijk op 17 absoluut, oktober. Ja, okay. ja inderdaad. Ja. Al hoor ik wel dat 17 oktober niet helemaal hard is. Hoor. Je hoort van mensen die uh, wat weten van financiën... dat de regering er waarschijnlijk nog wel anderhalve week dan kan uittrekken. Maar dat, dat zeggen ze niet hardop. Nee. Meneer van den Hoek, wat merkt u nou zelf in het dagelijks leven van die shutdown? Niks. Dat, uh, nee, dat zijn Helemaal niks. Nee, de, u gaat niet uh, naar musea. Het zijn alleen maar musea die door de federale overheid worden beheerd. Het is bijna alleen maar in Washington D.C. Het gaat over nationale parken die liggen in afgelegen gebieden. Het gaat over overheidsinstellingen. Dus je paspoort verlengen, dat moet allemaal ver weg. Dus je ziet er in het dagelijks leven zie je er eigenlijk helemaal niets van. Dus bij u in de stad is het geen thema? Er wordt niet over gepraat? Nee, eigenlijk niet. Nee, Je ziet er niks van. Hm. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja hoor, ja, Ik dat we even met u konden spreken. Misha van der Hoek. Ja. Graag nacht. Hey, ja hoor, ja, slaap je lekker na. ook. Dank. Ja, wij zijn aan het werk. Ja, straks mogen we slapen. Tien minuten over, half zeven is het. U bent bij het NOS Radio 1 Journaal en we nemen u mee naar het WK-turnen. Daar uh, beginnen ze vandaag aan de derde dag en opvallend is het debuut van Casimir Smit. Onbevangen.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 But he didn't. He looked calm all the way around. A terrific performance. Do you know the word Nee. No. It means that he has no nerves. No nerves. It didn't look as if he did. Uh, en yeah, ja, I thought he was great. Hey, Kazem is Smiet, ja, dat noemen we nog eens een debuut, hè? Ja, zeker. Dus uh, daar ja, had ik niet van durven dromen eigenlijk dit hoor. Hoe ging je erin? Uh, wel redelijk zenuwachtig. Uh, maar uh, ringen is gewoon een heel fijn toestel om te beginnen. Het, uh, die oefening ging gewoon vlekkeloos. En...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 En ik denk dat het nu het begin Winston Churchill zei... het is niet het einde van het begin. Het is het einde van het einde. Prachtig. Een bijdrage van Edwin Cornelissen was dat... over het geheim van de smied. Het grafmonument van de zeeheld Maarten Harpertzoon... Tromp in de Oude Kerk is weer een oude glorie hersteld. Ja, En Dragons hoort u aan En wij gaan door naar de verkeersinformatie naar Den Haag, Jolande van der Velde. Lara, de meeste drukte zit al zo'n beetje bij Rotterdam. Vooral op de A15 van Gorkum naar Europort. Bij Sliedrecht is het wat langs rijden, Ook bij Rotterdam, Charloes en bij Spijkendissen staat zo'n 4 kilometer. Ja, en ook okay. bij Amsterdam staat het weer vast. Je zei het al, de A7, ja, elke de nou, Ja, die, die begint altijd. Dan neemt het even af. En dan de, de komt er, heb ik altijd een, het idee van een tweede lichting. Komt over die A7, oh. en loopt het weer even vast. En dan gaan ze zich uh, verdelen in de A8 en de A10. Okay. En, en stotend bewegen wij ons al een richting werk en maar andere ja, is afspraken. Maar het is ja? Wat het is, verwacht uh, je? Half negenhonderd kilometer. Oké, okay, tot later. Joer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Stel je bent boven de vijftig, je zoekt werk, maar je bent duur en lastig en niet flexibel. Ja, het zou over mij. Nou, dan ga ik het Radio 1 Journaal <laughs> presenteren. Maar ja, als je geen werk hebt, Jeroen Schutthijs, wat dan? Ja, wat dan? Dan ben je s'morgens nog thuis, zoals Veronica de Vries. En dan zet je een kopje koffie. Dan probeer je het een beetje gezellig te maken, mevrouw de Vries. Maar ja, het is wel een toestand, hè? Ja, het is inderdaad een toestand. Want in december vorig jaar werd u bedankt door het bedrijf. Ja, Bij welk bedrijf, bedrijf werkt u? PPG Industries. Wat is dat voor bedrijf? Dat is een coatingsfirma. Dat is een Amerikaanse organisatie die Sigma Coatings heeft overgenomen. En u was uh, directeur? Communicatiedirecteur. U reisde heel wat af? Ja, absoluut. Mijn uh, werkgebied was EMEA, dus Europa, midden oosten en Afrika. Ja, en u zag het aankomen, he? van ja. dit gaat fout. Ja, ja. er waren al uh, dingen die rondzongen, maar ik zat natuurlijk vlak onder de directie. Dus uh, ik zag al waar ze mee bezig waren. En 55 plus was de doelgroep, en toen voelde ik de al hangen. En zeker toen ze zeiden, ga maar terug uh, naar Nederland... want je hoeft alleen nog maar voor Nederland te werken. Toen dacht ik, oké, okay, dit is het laatste stapje voor de exit. U was verbijsterd. Het is zo'n raar gevoel. Je, je, eerst denk je, het is gewoon niet waar. Het kan helemaal niet. Ik heb twintig jaar uitstekend beoordelingen gehad. Wat moet je nog doen bij een bedrijf om wel binnen te kunnen blijven... als ze twintig jaar lang zeggen, je, je werkt uitstekend. Ja. En uh, de Amerikanen, die hebben u speciaal naar Nederland laten gaan. Ja, en dat is makkelijker. Want in Nederland kan het en in Frankrijk kan het niet. Wat kan? Ja, kun je mensen eruit gooien. In Frankrijk is de wetgeving anders. Dan moeten uh, multinationals hele andere zaken doen... voordat ze mensen kwijt kunnen. Dan zeggen ze, ja, dat is allemaal zo moeilijk, daar beginnen we niet aan. We doen het in de landen waar het wel kan. Ja, dus Nederland laat zich gebruiken, zegt u? Ik denk dat de politiek zich te weinig bewust is van het feit... dat er grote multinationals zijn die het wel makkelijk vinden op deze manier. Want de mensen die zij lozen, waar het dus op neerkomt... die komen gewoon in een uitkering en dan zorgt de staat wel voor ze. En dat is goed voor de profit in Amerika... Nou, en sinds december heeft u al 61 brieven geschreven? Ja, en niet één uitnodiging. Je wordt gewoon afgeserveerd op basis van je bouwjaar. Ja, dus dat moet u er eigenlijk niet in zetten. Nee, dat zet je er niet in. Maar aan de andere kant is het zo, als je nabelt soms... want soms ben je gewoon boos dat je weer een afschrijving hebt gekregen... en dan bel je en dan zeggen ze, ja, we hadden 340 brieven dan denk ik, ja, nou, brieven, het gaat dan per e-mail... en je doet je LinkedIn-profiel erbij. Ik bedoel, het gaat tegenwoordig op een andere manier. Maar 340, ja, waar moet je uit kiezen? Uiteindelijk, als je met vijf mensen gesprek wil hebben... dan is het ook al veel. Ja, en u heeft in het hele land gesolliciteerd, hè? Ja, Maastricht, Groningen, Arnhem, eh, Vlissingen, Breda, eh, Den Helder. maakt niet uit waar. Nou, we nemen nog even een bakje koffie, mevrouw de Vries. En eh, over een half uurtje komen we weer even bij u terug. Prima, dank u wel. Jeroen Schutijzer dus vanochtend op zoek naar werk voor de oudere werknemer. Drie jaar geleden bleek dat het grafmonument van zeeheld... Maarten Harbertson Tromp in de Oude Kerk in Delft bijna instortte. En daarom startte twee jaar geleden een omvangrijke restauratie... en die wordt, als het goed is, vandaag afgerond. Pier Terbe heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst... deze restauratie begeleid. Meneer Terbe, goedemorgen. Goedemorgen. En wordt het vandaag afgerond... Ja, het wordt vandaag afgerond. Eigenlijk is natuurlijk de restauratie klaar. En een paar weken geleden is uh, het hele project, zoals dus het heet, opgeleverd. Dat is een technische term. Maar nu is er een uh, feestelijke bijeenkomst. die georganiseerd is door de Rijksgebouwdienst. En dan zal uh, het uh, gerestaureerde monument worden onthuld. Hoe zwaar was de klus, meneer Terven, om het weer in de originele staat te krijgen? Ja, um, in zekere zin uh, is het natuurlijk je vak. Uh, we hebben natuurlijk heel veel ervaring opgedaan. Uh, met het grafmonument van Willem van Oranje. Maar dit was toch wel uh, weer een uh, heel andere klus. Omdat, uh, bij, ja, omdat je bij ieder grafmonument. toch weer moet ontdekken waar de eigenlijke problemen zijn. En die ga je pas ontdekken. Ja, laten we wel wezen. Als je het over elkaar Ja, als je het uit elkaar Een beetje met het ontvoeronderzoek, Maar als je het uit elkaar had, dan en... komen de problemen aan de orde. En wat vond u voor problemen? Nou, het probleem: eigenlijk de bevestiging. dat het uh, grafmonument eigenlijk op instort. De uh, verankering, de ijzeren verankering tussen de natuursteen en de achterliggende muur mm -hmm. was totaal doorgerold. Oei. En, ja, en dat betekent dus dat uh, als we een paar stenen gaan schuiven, ja, dat op een goed moment het gevaar dreigt dat de hele boel naar beneden komt. En dat zijn we voor geweest. Oké, okay, maar betekent het dan dat u het enkel maar heeft los hoeven halen en vervolgens weer uh, het opnieuw heeft uh, kunnen monteren? Of heeft u zelf aan het monument ook veel moeten restaureren, aan de beeldenissen? Ja, ja. Ja, er, is, er was heel veel te doen. Het grafmonument had natuurlijk vroeger een hele deftige uitstraling. Veel kleurige marmers en glans en contrasten met toffe partijen. En in de loop van de eeuwen was uh, die, uh, juist die glans en, en die kleurigheid was sterk teruggelopen uh, door de omstandigheden waar het monument in stond. Zulke kerken waren vroeger vochtig en het, het dak lekte. Mm -hmm. en daardoor was eigenlijk het uiterlijk van het monument helemaal verloren gegaan. En dat ga je natuurlijk proberen terug te brengen bij zo'n restauratie. En hoe heeft u dat gedaan? We hebben dat uh, gedaan door uh, natuurlijk heel goed te kijken naar de steen en um, uh, een uh, methode toe te passen die vroeger ook veel is gebruikt bij de restauratie. Of het herstel van uh, monumenten namelijk deels opnieuw polijsten, maar heel terughoudend, en deels uh, het oppervlak te behandelen met een lijnoliepreparaat, waardoor de oude glans en de kleurenpracht weer terugkomt. Hoe is het met uh, Trump zelf, de stoffelijke resten? Heeft u die ook gezien? Ja, gezien. Uh, we zijn natuurlijk in de kelder onder het grafmonument geweest. Want daar was een bouwkundige inspectie nodig. Ja. Want je kan natuurlijk niet gaan bouwen op een plek waar misschien uh, ook nogal problemen beneden zijn. Dus we hebben de kelder inderdaad in geïnspecteerd op bouwkundige kwaliteiten. En daar stond inderdaad een grote lodekist. En daar uh, zit de... Daar, daar, Maar daar, ho daar hoefde niets aan te gebeuren. Het, het, het ging puur om de restauratie van het monument. Ja, precies. Het ging puur om de restauratie van het monument. En uh, ik moet zeggen dat uh, het is buitengewoon geweldig geweest. Dat de familie die uh, eigenaar is van de kelder zelf, ons toegang verleende tot die kelder. Terwijl dus het monument, wat er bovenop staat, eigendom is van de staat der Nederlanden. Ja. En dat is dus weer in alle pracht en praal te bekijken. Uh, meneer Terven, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Ja, dat kan dus weer. Vanaf vandaag ook? Vanaf vandaag en uh, de komende jaren voor zolang als het uh, bestaan van de wereld toelaat. <laughs> ja, dat lijkt mij wel. Maar het monument, staat, het monument staat steviger dan ooit en houdt het zeker weer 400 jaar uit. Heel, heel goed, dan heeft u voorlopig daar geen werk meer aan, maar er is nog genoeg right. anders te doen. Meneer Terven, een ja. prettige onthulling. Nou, ja hoor, vandaag. dank u hartelijk. Morgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Leerlingen op de basisschool spreken niet beter Engels dan vroeger. Terwijl er wel meer aandacht voor is. Dat constateert toetsenmaker Cito in trouw. Engelse lessen is verplicht vanaf groep 7, maar steeds meer scholen beginnen er al vroeg mee in groep 1. Ondanks al die extra lessen spreken de leerlingen de taal gemiddeld niet beter dan in 2006. Volgens Cito ligt dat vooral aan de leerkracht. Die spreekt namelijk zelf vaak slecht Engels, of weet niet altijd hoe hij of zij die taal moet onderwijzen. Wie speak very goed Engels, don't wie? Of course. Yes. Dierenpolitie dan is een succes, concludeerde DAD, die in de cijfers dook. Sinds de invoering van de dierenpolitie, dat was in 2011, behandelt het Openbaar Ministerie. 60% meer zaken van dierenmishandeling. Het OM pakte vooral eigenaren aan die hun dieren verwaarloosden. De dierenpolitie was het paradepaadje van PVV'a Dion Graus... Het was de bedoeling dat er 500 voltijd animal cops'en zouden komen. Maar het huidige kabinet schroefde de ambities voor terug. Er zijn nu nog 180 dierenagenten die het werk moeten combineren... met hun gewone politietaken. Dan naar de Volkskrant. Die schrijft dat er een stille revolutie gaande is in jeugdgevangenissen. Die leggen tegenwoordig meer en meer de nadruk op het opvoeden... in plaats van het straffen. Dus meer preventie, minder repressie. Dat gaat volgens de krant in tegen de tijdsgeest. De lijn die enkele jaren geleden al is ingezet door staatssecretaris Steven. Aan de basis van het beleid staat... Met een nieuwe visie van gevangenisdirecteur op het pedagogisch leefklimaat. Het doel is om jongeren te leren hun agressie in te tomen en autoriteit te respecteren. Jongeren zouden het al erg genoeg vinden om te worden opgesloten. Repressie binnen de gevangenismuren is dan overbodig. Dat past trouwens wel een beetje in een verhaal dat we later vanochtend zullen bespreken. Namelijk dat uh, jonge criminelen voor straf naar school moeten. Dan tenslotte de bank van het Vaticaan heeft vorig jaar fors belegd in Nederlandse staatsobligaties. Volgens de Telegraaf is Nederland, waar de ontkerkelijking flink om zich heen grijpt... nu het tweede beleggingsland van het Vaticaan naar Italië. Vatican heeft hier inmiddels 855 miljoen euro uitstaan. Reden van al wat pauzelijk geloof in ons land is crisis in de eurozone, woordvoerder van de Vaticaan. Se bank zegt dat ze veel Italiaans schuldpapier hadden dat ze goed konden verkopen. En Nederland is niet de slechtste plaats om dat te doen. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak.